3 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is vannacht een man doodgeschoten. De identiteit van het slachtoffer is volgens de politie nog niet bekend. rond 1 uur kreeg de politie een melding van schoten... in een parkeergarage van de flat Hooghoort in de Belmer. Toen agenten in de garage aankwamen, vonden ze een zwaargewonden man. Hij overleed korte tijd later. De parkeergarage en de omgeving zijn naar de schietpartij afgezet voor onderzoek. Volgens de Amsterdamse politie zijn er nog geen verdachten in beeld.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 Het weer vanuit het zuiden regen, ook overdag eerst regen... daarna droog, met af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht, jullie luisteren naar Nachtbrakers en, en het, uh, het gaat over verjaardagen. Hoe vier je hem en uh, ja, wordt er voor je gezongen. Wie nodig je uit vooral? Vierde mon, jij bent even blijven zitten want ik, ik, ik zei dit en toen dacht je ook van, oh, dat is zo'n probleem. Nee, maar dat is wat veel mensen ervan maken. Dat is eigenlijk best wel jammer, want verjaardag dat moet, moet natuurlijk iets leuks zijn en ja, mensen hebben, hebben het op een, of manier, op een of andere manier hebben ze er een probleem van gemaakt. Want, Heel veel mensen die jarig zijn, die hebben er geen zin in. Nee! En het is natuurlijk ook wel confronterend. Want ten eerste moet je op een verjaardag moet je jezelf in het middelpunt zetten. Dat vinden heel veel mensen moeilijk. Dat ligt ons Nederlanders gewoon niet zo. Nee. En ten tweede is er een verjaardag ook altijd een soort test van hoeveel vrienden je eigenlijk wel niet hebt. Ja, en wie er dan weer komen. Maar weet je waar ik ook mee zat? Want ik heb het dus gisteravond gevierd. Donderdag werd ik 24. En ik vierde het gisteren in mijn huis, ik had allemaal mensen uitgenodigd en toen waren er allemaal mensen. En toen dacht ik van, heeft die het wel leuk? En in de, in de, in de, eigenlijk in de voor, voorbereiding dacht ik al van, wie moet ik uitnodigen? Zorgen, zorgen, zorgen. Ja, en hoeveel bier ja. moet ik kopen? En ja. chips had ik ook nog gekocht. Uiteindelijk niet bijvoorbeeld op tafel gezet. Dan denk ik, oh. En ik ben er zo slecht. En dat mailpunt staan vind ik op zich niet zo heel erg, maar dat je nee, gewoon... Nee, dat weet ik van jou. <laughs> Dan zit ik ook twee uur lang op de radio nu. Maar, maar dat je dan rekening moet houden met iedereen. Maar het is ook een mindset. Je moet gewoon zeggen... Mijn verjaardag, dat is te gek. Daar heb ik zin in. Dat wordt een te gekke dag. En het is leuk, want uh, het is vet dat ik jarig ben. Het is mij niet gelukt gisteravond. Nee, maar dat... Uh... In andere landen lukt dat mensen echt beter. Maar hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld? Ja, ik heb ook diezelfde zorg, Maar ik probeer, het wel, ik probeer er wel gewoon van te genieten. En ik probeer het dan niet te, te groot te maken. Niet te ingewikkeld. En ik ga eigenlijk traditioneel altijd bowlen op mijn verjaardag. Oké, okay, dan heb je in ieder geval een activiteit. En dan kan jij je met jouw baan bezighouden. En ja, dan... ja, en ik vond het ook heel leuk. Want het is echt zo'n ouderwets verjaardagsfeestje. Dat je gaat bowlen. En iedereen vindt dat ook altijd heel leuk. Iedereen weet ook veel we ons verjaardag, dat wordt bollen en natuurlijk heel veel zuipen. Ja. Maar het bollen dat is wel een soort van uh, rode draad. Een soort fundament onder je verjaardag. En hoeveel mensen nodig je dan uit? Nou, een stuk of vijftien, zoiets. Oké, okay. en dan ga je altijd naar, naar een bolingbaan. En uh, dan begin je om zeven uur, bij wijze van spreken? Nee, om negen uur. Of negen uur, en dan? Ja, uurtje een uurtje bolen? Nee, me meestal wel twee uur echt wel serieus balletjes werpen. Ik vind het alleen wel jammer dat het dan discobolen is. Ja. Daar hou ik helemaal niet van. Ik ben, wat, wat betreft bowling ben ik echt een purist. En maar en dan? Want dan heb je dus gebold met z'n 16 zestien. Is het dan klaar na twee uur? Om 11 uur gaan jullie uit elkaar nou, Heel of vaak heb avond. ik thuis nog eten, maak ik heel veel soep en zo een broodje en dan een beetje indrinken. Dan gaan we met z'n allen naar het bowlingcentrum. En daarna uh, is er een kroeg daar tegenover. De overkant heet dat ook. En dan uh, gaan we daar nog verder bowlen. Maar kan je genieten tijdens zo'n avond? Ja, heel erg. Ja. En ik geniet er het meeste van, omdat ik er altijd heel erg van hou... om verschillende mensen bij elkaar te zetten. Ja, even en ook experimenteren. En hoe zich dat ontwikkelt. En als je dan twee... Vrienden van jou die uit hele andere kanten komen, zeg maar. Hele andere werelden. Als, die, als je die heel erg leuk met elkaar om ziet gaan, dan vind ik dat echt schitterend. Maar dus daar kan ik dan echt van genieten. Wie nodig je dan bijvoorbeeld uit? Wie mag er bij jou komen? Mag dan... Uh, uh, kijk, je hebt nou, gewoon... sowieso allemaal radiocollega's. Nou, dat was het mooi? Nee, maar dan heb je vr vrienden van vroeger. Dan heb je nieuwe vrienden. Dan heb ja, je ja. vrienden van, van je werk, inderdaad. Dan heb... Ja, gewoon de, de mensen waar ik op dat moment gewoon aan denk. Heb je een soort criteria? Nee, van ik zie ja, jou twee keer in de dat is week. Of ik... op gevoel, gevoel, gevoel. Familie, mag die komen op de bowlingavond? Ja, nee, sowieso. Ik, ik, heb, uh, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. En dat is een soort maffia-clan. Dat is gewoon <lacht> altijd, altijd. Maar die zijn er allemaal. Ja, dus dan, dan uh, hoef je er nog maar een paar meer uit te Ja. ja. En, wat, en wat vraag je dan cadeautjes? Nou? Nee, ja, ik, ga, ik ga geen cadeautjes vragen. Ja, dat weet ik niet, maar ja, dragen zij dan bij. een aan... uh, ouder dan dertig. Ja, maar ja, dragen zij dan bij aan die bowlingavond? Hoe nee, doe je dat nee dan weer? ik betaal gewoon. Okay. Ik, ik heb een goede baan, ik betaal gewoon. En je krijgt natuurlijk wel cadeautjes, leuke boeken en dat soort dingen. Maar wanneer ben je jarig? 24 maart. Oké, okay, nou, dus heb je nog eventjes om zo weer... Nou ja, voor jou staat het natuurlijk vast je Ja, ik ben echt het... een typische ram. En wat houdt dat in? Ik ben heel nee, slecht in spiegelbeelden. Weet ik veel spiegelbeelden. <laughs> of spiegelbeelden, <laughs> sterrenbeelden. Ik ook, ik weet ook niks van. Ik geloof er ook helemaal niet in. Oké, okay, maar ik heb... Dus jouw tip aan mij is eigenlijk... Geniet er nou gewoon van. Nee, je je niet, Ja, je mindset verjaardag is leuk. Leuk, leuk, leuk. En je ja, moet het het echt wel te laten. echt vieren. En het is, nee, maar het is wel, wel goed dat je het gevierd hebt. Er zijn heel veel mensen die vinden het zo erg dat ze hun verjaardag niet meer vieren. Ja, ja ik had 30 mensen over de vloer ongeveer. Ook best wel veel. Nou, hartstikke eigenlijk. hartstikke leuk. Ja, maar denk te veel. Ja, dat is ook wel heel. Oh, je, In mijn je, huis. In jouw klein huisje. Dat is, ja, ook, wel, ja. dat is ja. ook wel heel veel. Ja. En dan dacht ik maar weer van, en dan ging er weer een glas om en dacht ik. Oh, en dan wilde ik er weer naartoe gaan. Toen dacht ik ook weer van nee, je moet het loslaten. Ja, want je kan ook denken van ja, het zijn dertig mensen die de moeite nemen om mijn verjaardag te komen. Absoluut. Dat, dat was ook dat heel gezellig. En vooral iedereen vond het, zij ook toen ze weggingen, want om twee uur heb ik ze wel de deur uitgeschopt. Want toen was het bier ook op. Was ook wel mooi hoor. En toen ja. gingen we naar de kroeg nog. Maar iedereen zei ook, oh het was zo gezellig, maar zoveel leuke mensen. Terwijl ik alleen maar dacht van, oh. Nou, dus wel, je hebt het gevierd en het is geslaagd en... Op het moment kon je niet zo genieten, maar je kan er wel heel mooi van nagenieten. Ja, en ik ga graag naar feestjes, dat was mijn gedachtegang. En soms moet je dan zelf ook een feestje geven. Precies. Piederman, dankjewel dat je nog even bleef zitten. Graag gedaan. En ik ga uh... weer naar Tunnerdome. Oh ja, je hebt nog bandjes, hè? Ik ben een reportage aan het maken. En, uh... Ga je echt terug nu? Ja, ja, nee, ja, ik moet daar om half zeven zijn. Half acht is afgelopen. afgelopen. Okay. De laatste Tunnerdome ooit is niet meer. Nee. Nou, heel veel plezier daar. Dankjewel. En uh, goedenacht. Hoi. Verjaardagen, verjaardagtips. Hoe moet ik het vieren? Filimon zegt gewoon: rustig blijven, ga ervan genieten, doe het met je beste vrienden en, uh, en, en ja, vooral geniet ervan. En ook wat betreft uitnodigen, kies ook gewoon een wat selecte gezelschap. Help me 0800 1121. Wat doe jij met je verjaardag? En uh, wie nodig je bijvoorbeeld uit? Laat het me weten 0800 1121. Mijn verjaardag viel een beetje in het water gisteren, niet echt maar. Oh, het was gewoon ah, lastig. Laat het me weten, 0800-121, hoe vier jij je verjaardag? Misschien kan ik het volgend jaar anders doen. Deze is voor de mensen die nu jarig zijn. Steve, wonder en happy birthday.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 in all of the hearts of people. I believe in you. We'll make the dream become a reality. I know we will. Because our hearts tell us something. Stevie Wonder zingt uh, ja, iedereen die jarig is tegemoet met happy birthday. Want het gaat over verjaardagen. Ik had gisteren mijn verjaardag gevierd, ik werd 24 donderdag. En het was gewoon... Ah, het, het, het, het werkt gewoon niet. Ik ben heel slecht in verjaardagen vieren. Ik weet, ik heb gewoon het gevoel, geen goed gevoel erbij. Dat iedereen dan moet ik op zijn gemak stellen en vragen, heb je het wel leuk? En dan zie ik die ene vriend alweer even stil daar zitten. En dan voel ik me daar weer verantwoordelijk voor. En dan oh, is er nog wel genoeg bier. Ik hou er niet zo van. Maar uh, misschien heb jij tips om een keer een goede verjaardag te vieren. En uh, je kan me bellen. 0800-1121. En dat deed Wessel. Goeienacht, Wessel. Goeienacht. Heb jij een tip voor mij met die verjaardagen? Ik heb een hele goede tip. Gefeliciteerd dan was het, in ieder geval. Of yes, je wel. nog gefeliciteerd. Ja, um, ja ik, heb, uh, ik kan wel vertellen, ik heb het nog niet eerder gedaan. Maar wat het plan is, is dat... Um, ik en mijn meerdere vrienden, we zijn allemaal rond dezelfde periode weer jarig. Mm -hmm. Dus uh, in maart, april, mei. En wat we het idee hebben, is dat we samen onze verjaardag gaan vieren. En dan een beetje een festival vormen. Oké, okay, maar met hoeveel vrienden is dat dan? Ja, rond de vijf vrienden ongeveer. Oké, okay, oké. Okay. En dan ga je een festival vorm doen, maar wat, wat boek je dan bijvoorbeeld ook beentjes en zo? Nou, ehm. Um... Binnen onze vriendengroep zijn er al heel veel uh, creatievelingen, uh -huh. dus in de vorm van dj's en bandjes. Dus uh, het is meer dat wij op die manier, uh, omdat we jarig zijn, een feestje cadeau willen geven, dan dat we echt cadeaus willen ontvangen. Ah, een soort tractatie naar de mensen die dan op dat festival komen en die zien dan allemaal, wat je zegt, dj's en bandjes. Maar is er dan ja. ook nog een, een soort verjaardagsmoment dat jij ook het podium op mag en dat, dat iedereen dan klapt voor jou als je jarig bent? Ja, nou, dat hoop ik dus al, Maar het is meer, um, ja, hoe zeg je dat? Het is, op een bepaalde leeftijd kom je gewoon op de verjaardag terecht... ...dat je gewoon niet meer zo geïnteresseerd bent in cadeaus, maar meer gewoon nee. voor de goede tijd die je met elkaar hebt. En het is gewoon mooier denk ik om een feestje te geven echt, dan om heel veel te ontvangen op je verjaardag. Ja, ja je wil gewoon eigenlijk je vrienden om je heen verzamelen, dat je gewoon die, die, die goede avonden die je allemaal met hun hebt... Dat je dat eigenlijk allemaal bij elkaar komt en dat je dat dan kan vieren. Juist, ja, dat is ons idee een beetje. En dat festival, wanneer, wanneer is dat dan? Een beetje in de lente als het wat beter weer wordt? Ja, sowieso als het beter weer. Dat is wel onze planning. En um, ja, we zijn daar vrij vrij in. We, we, we, we hebben niet echt een datum op ingesteld of zo. En je hebt natuurlijk de massa als je zo'n festival tussen aanhalingstekens organiseert. Kan je in principe ja. heel veel mensen uitnodigen ook. Want het is niet dat je het in je huis moet houden, of het is niet dat je uh, in, in een kroegje het doet. Maar het kan eigenlijk gewoon over. Of anders, het is in een weiland ja. of zo. Dus er kunnen heel veel mensen komen. Ja, precies. En het is gewoon, ik bedoel, we zijn wel een vriendengroep. Maar binnen die vriendengroep hebben we ook alweer allemaal vrienden. Dus er komen gewoon heel veel mensen van allerlei plaatsen. Die ook weer samenkomen. Dus wat jij bijvoorbeeld net zei. dat je. je hoeft je niet druk te maken. of mensen gewoon van maken. want iedereen komt elkaar tegen. en er komen misschien ook wel nieuwe vriendschappen vanavond. Ja, net zoals op een dus. echt festival eigenlijk. Ja. En, en hoe ga je dat dan doen? Op, welk, op welke plek ga je dat dan doen? Want je kan toch niet zomaar overal. Uh, een festival organiseren. Daar moet je wel een vergunning voor vragen of zo. Ja, dat klopt. Maar het is meer. Um, ja, wij wonen. wij wonen al met het oosten van het land. Zit mm -hmm. rond Enstede. Ja. En daar zijn gewoon genoeg bijlanden en boerderijen waar gewoon een plek is. En ja, zolang wij niks, niks verkopen als het ware... Nee, want hoe ga je dat met bier doen? dat zat ik ook al aan te denken. Nou, je hebt hele mooie services hier. Je kan gewoon een tapje huren. En dan hebben we daar gewoon een buurtje En dan tap je zelf je eigen biertjes. Dus het is al um, Ja, qua, qua uh, festival is een soort lopend budget... Dus ja. Hoe doe je we, dat bedoeling dat iemand iedereen zichzelf gewoon goed verzorgt, maar wij zorgen dus gewoon voor de muziek en voor het bier en ja, het hele gebeuren omheen eigenlijk. Wel vet, goed idee. Ja. Ik vind het echt een heel goed idee. En, en moeten de mensen dan want het gaat misschien wel een uh, geld kosten, want je gaat aan beentjes, DJ's, moet je aan muziek denken, moet je aan lichten denken. Ja. Nou ja, die tapjes. Moeten mensen dan 10 euro inleggen of gaan jullie dat ook allemaal zelf bekostigen? Nou, dat is dan meer gewoon het idee van, oké, okay, als je een cadeautje geeft, doe dan een bijdrage aan het festival. Ja, want anders wordt het wel echt een hele dure grap ook, denk ik, hoor. Ja, precies. Maar we zijn met z'n vijf, dus ik bedoel, dat ja, valt wel, dat... wel te financieel. Dat valt wel weer te overzien. Wessel, ja. dankjewel. Ik vind het een heel goed idee van je. Misschien ga ik ook een keer zoiets. Dan heb je natuurlijk nog wel meer zorgen, hè? Maar dan heb je in ieder geval geen zorgen ja. meer over uitnodigen en uh, het zijn allemaal goed. En uh, je hoeft je niet zo druk te maken over vriendschappen tussendoor en zo. <laughs> nee. dus, uh, en het... ik wat dat wel wil zeggen, ja? want ik heb nu al een paar keer ingebeld op het uh, programma, Ja. ook over uh, je hebt een keer five voor me gedraaid. Ja, oh ja, ja, ja, van de, het nog? eerste concertje. Ja, ja. En uh, we hadden het een keer gehad over geaardheid en hoe je daarmee omging. En uh, um, ja, dat was de vorige keer dat ik het gebeld, dat ik uh, dat ik zei dat ik homo baren een beetje een slechte manier vond om uh, mensen te ontmoeten. Ja. Weet je het nog? Ja, ja, want toen, ja, het beetje... toen ging het over, over liegen. Was dat het niet? Ja, dat je had gelogen is, tegen is. een meisje en dat je eigenlijk... Ja, uh, ja, ja. Nou, dat ik, dat ik gewoon zeg, ik, ik vind het een vet programma. En uh, ja, ik, uh, ik moet complimenten geven over hoe je dat in elkaar zet en uh, hoe, je, hoe, je, hoe je het leidt. En, uh, Dankjewel, Wessel. Ja, complimenten. Ik, uh, ja, Ik fleur weer helemaal op, want ik zat een beetje in een dipje door mijn mislukte verjaardag gisteren. Maar dit, dit doet me deugd, dat, jij het, uh, dat je het leuk vindt. Ja, je bent een goede hummaker. Dus uh, ik, um, ik luister met plezier. Dankjewel, Wessel. Slaap lekker zometeen, maar eerst nog blijven luisteren. Ja, dat zal ik doen. Heel goed, fijne Als nacht. Je een beetje feist eruit. <laughs> nou, misschien ga ik feist nog gewoon draaien. Goede nacht. Oké, okay, dankjewel. Doeg, Doeg. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Nou, liefst een complimentje van Wessel. En van Wessel uh, naar Bianca. Bianca. Oh, ik, oh, nee, toch niet. Ik zag uh, Bianca in mijn scherm staan. Maar uh, Bianca is er toch nog even niet. Misschien uh, dat we haar zo meteen nog even bellen. Dan, ja, dan kan ik maar één keuze maken. Dan ga ik naar uh, wat ik al klaar had staan. Dit is zo'n mooi liedje. En dat mag hè, kerstliedjes mogen, want het is bijna zover. Dit is uh, The Pokes. There was I sang a song the rare old mountains here I turned my face away and dreamed about you got on a lucky one came in into one I've got a feeling that you're So oh, happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me You're handsome, you were pretty queen of New York City when the band, band finished playing. playing They held out for more Sinatra was swinging, all the jokes they were singing We kissed on the corner, and then danced through the night The boys the of the Envoy, Pini Coyle, were singing going by And the bells were ringing out for Christmas Day, Day. Dit. De dit. samen met uh, Christy McCall zingen ze Fairytale of New York en dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk uh, over de kersttijd en daar zitten we een beetje in, iedereen is bezig met kerstcadeautjes en ook daar misschien ga je wel een kerstfeest organiseren en weet je niet zo goed hoe je het aan moet pakken. Ik had het uh, met mijn verjaardag, donderdag was ik jarig, vierde het gisteravond en ik vond het lastig. Mensen die kwamen dan, ik had ook nog vier vrienden die dan te vroeg kwamen. Om negen uur mocht je binnenkomen lopen en die kwamen te vroeg. Die waren er om half negen, zit je daar. Dat je nog de laatste dingetjes moet doen. Een beetje de kamer opruimen, een beetje het laatste bier koud zetten. Stonden ze al voor de deur, wilden ze ook nog koffie. Mijn verjaardag was, was, was, was ja, nee, niet zo'n succes eigenlijk. Als ik het puur, puur op mezelf kijk, was het gewoon niet zo'n heel groot succes. Maar daarom mijn vraag aan jou, uh, hoe vier jij je verjaardag? En heb je misschien tips voor me? Filemond zei van, uh, ja, gewoon hup, knopje omzetten, genieten, niet druk maken. Of iedereen het wel leuk heeft. Wessel zei van, uh, organiseer gewoon een festival met je, met je vrienden. Doe gewoon vijf, zes vrienden in een weiland, zet je wat uh, muziek neer, zet je een uh, biertap neer. Nou ja, dat soort dingen. En uh, ja, geef mij tips, 0800 1121 En uh, Edwin die belde ook naar 0800 121. Edwin, welkom in, uh, in Nachtgebrakers. Hey, goeienacht, hallo. Hey. Uh, ja, laten we even bij het begin beginnen. Hoe vier jij je eigen verjaardag? Eigenvaarig. Ja. Uh, meestal uh, begin ik gewoon thuis met een uh, groepje vrienden en, en uh, misschien wat familie erbij. En uh, dan uh, langzaamaan ergens de kroeg in de stad in. Dat is het leukste eigenlijk. Dus gewoon rustig aan beginnen. En dan maar, maar loopt het dan uit de hand in die kroeg? Of hou je het wel redelijk nog een beetje binnen beperken? Nou, meestal valt het wel mee. Het is wel eens gebeurd dat ik uh, de weg naar huis uh, niet meer uh, kon herinneren de volgende dag. Maar uh, dan, dan valt het alsnog wel mee met uh, de schade aan, aan de dingen om me heen. Dan is het meer... En heb je wel eens, uh, want je kan ook allemaal ingewikkelde verjaardagen doen, dat je gaat peenballen of dat je gaat uh, ja, uh, klimmen op zo'n klimmuur. Heb je wel eens zo'n een hele rare verjaardag gehad? Of deed je dat eigenlijk alleen toen je, toen je klein was? Ja, de, de dingen die jij noemt, die, die, daarbij denk ik inderdaad gelijk aan toen ik jonger was. Dat ik inderdaad in helemaal geen Of ging. Het, het zwembad natuurlijk, neem je zwembroek mee, dat soort dingen. Ja. Maar uh, nee, verder ja, wel eens verkleedfeestjes gehad met een thema, weet je wel, en dan ging je zo'n zo eigen, eigen uitnodiging in elkaar uh, maken met paint uh, op de computer en dan een leuke foto erbij. en Dan moest iedereen een bepaalde outfit aandoen of zo. En hoe doe je dat met uitnodigen? Want, want ik was afgelopen week jarig. Ik vond het best wel lastig dat ik dacht van oké, okay, wie ga ik nou uitnodigen? Ja, nee, dat snap ik wel. Want, want ik heb ook wel van die. Ja, dan heb je vrienden die je dan eigenlijk al heel lang niet meer hebt gezien. En dan vraag je je eigenlijk af: zijn het nog wel vrienden? Moet je ze uitnodigen of niet? Niet omdat je iets tegen ze hebt, maar sommige dingen verwateren nou eenmaal. En dan, dan komt er gegeven een punt dat je gaat nadenken: van dan moet ik ze nog vragen? En dat, uh, dat, ja, dat snap ik wel. Maar wat is dan het criteria? Wat hanteer jij? Uh, toch een beetje van: denk je dat zij jou ook zouden uitnodigen? Denk ik. Niet dat ik daar nou bewust naar regen ben, maar als je me er nu zo naar vraagt, dan denk ik uh, dat dat het is. Of dat je denkt, van ik ben op hun verjaardag geweest eerder dit jaar, nu uh, is het eigenlijk wel een beetje uh, naar, de, naar de normen en waarden dat ik ze ook maar uitnodig. Ja, ik denk dat dat ook gebeurt, maar als ik, als ik nu zo over nadenk, dan zou ik eigenlijk nog het liefst de mensen uitnodigen die, waar, ja, waarvan ik wil dat ze er zijn, dat het me leuk lijkt. Geen beleefdheidsuitnodigingen. Nee, ik ben daar niet zo van, eigenlijk. Ik, ik probeer dat zo makkelijk te vermijden. En wie zou je echt... Uh, uh, wanneer ben je jarig, Edwin? 30 juni. 30 juni. Wie zou jij 30 juni echt... hoe dan ook, niet op je verjaardag willen? En dat mag, mag een bekende Nederlander zijn, zoals Badderhari, omdat je bang bent dat hij je keuken kort en klein slaat. Maar dat mag ook een oom zijn of een, of een, of een nichtje dat zich vreselijk heeft misdragen een keer. Oeh, dat is een goede vraag. Uh, wie zou ik niet... Nou ja, er is inderdaad zo'n oom... Uh, die... die altijd uh, heel, veel, uh, uh, ja, heel veel te vertellen heeft over van alles, terwijl hij er eigenlijk niet zoveel van af weet. Dus het is een beetje, hij doet het een beetje interessant, terwijl hij uh, eigenlijk uh, zoveel interessant te vertellen heeft. En dat, dat kan op een gegeven moment heel vervelend worden. En ik zei net al, er zijn van die leuke feestjes waarbij je dan uh, veel drinkt en uh, als het goed is heel gezellig wordt. En als ik zelf drink, dan wil ik ook nog wel eens heel eerlijk worden. Dus oh ik kan me voorstellen dat ik zo iemand dan heel goed de waarheid ga vertellen. Dus ik denk om die situatie te voorkomen, dat ik dan beter kan zeggen: uh, die nodig ik niet uit. <laughs> Jouw oom mag dus niet komen, omdat, je, omdat hij gewoon te veel verhalen vertelt. En jij dan misschien. Heb je wel eens gehad dat er ruzie komt? Nou, ruzie, ruzie wil ik niet zeggen. Maar ik, als, ja, ik, ik hoor jou natuurlijk over verjaardagen praten. En, en misschien heeft iedereen wel zo'n herinnering. Maar ik heb wel één keer gehad dat ik dacht: van oh, dit is niet een goede deur die ik gemaakt heb. Nou, dat, vertel het, ja, vertel. <laughs> dat kwam dus mee doordat ik, of eigenlijk vooral doordat ik zelfs zoveel gedronken had. Maar dat was omdat mijn ouders, uh, die hadden een heel groot feest georganiseerd. Die werden samen 100. Dus uh, bij elkaar opgeteld zouden ze, uh, ergens daartussen hun beide verjaardagen hadden ze dan een feest georganiseerd. Omdat ze bij elkaar opgeteld honderd zouden worden. En ik zat toen nog op school in Amsterdam en ik studeerde daar en dat was een hele leuke school. Uh, vooral omdat er een kroeg onder zat waar geen ramen in zaten. Dus als je daar dan vanmiddag naar binnen liep, ja. dan, uh, dan was het meteen s'nachts eigenlijk zo'n gevoel. En dat had ik toen ook gedaan op die dag, dat was volgens mij echt een woensdag of zo En uh, er waren twee vrienden van mij uit Hilversum waar ik woonde, uh, die waren langsgekomen in Amsterdam. En uh, we zijn samen bier gaan drinken en echt heel veel bier. En op een gegeven moment dacht ik: van, Oh ja, shit, ik moet nog naar die verjaardag. Maar ik was zo dronken dat ik onderweg in de trein uh, mijn maaginhoud uh, legde in, in een van die plukpullenbakjes. Dat ja. is zo'n zo, zo, zo, zo plukpullenbakje aan de zijkant die zo'n kantelmechanisme heeft. Dus ik had het net in, in het plukpullenbakje gedaan. Alleen ik was zo dronken dat ik vervolgens uh, het plukpullenbakje omtikte en dat het alsnog allemaal over de vloer ging. Dus daar begon het al. Ja. En op een gegeven moment kwam ik thuis in Hilversum bij mijn ouders. En, en die hadden die verjaardag. En ik was al te laat. Maar ik was zo dronken dat ik het voordeur deed met mijn sleutel. En ben uh, ik daar naar boven ben gelopen. En in mijn oudersbed in slaap ben gevallen. En uh, een paar uur later toen kwam mijn vriendinnetje die ik destijds had. Die kwam naar boven toe. Omdat hij gehoord had van mijn neefje Die kwam me kijken boven. Die had mij gezien en die had gezegd dat ik daar lag. En eerst had ze hem niet geloofd. Maar vervolgens was ze boven even gaan kijken. En toen lag ik daar. Ik was heel kwaad, want uh, ze voelde zich niet zo op de gemak in de eentje. Ze kende eigenlijk niemand, ze had op mij zitten wachten en uh, was uh, zelf daar naartoe gekomen. En toen ben ik uh, naar beneden gegaan en je weet hoe je kan doen als je dronken bent. Dat je dan doet alsof je niet dronken bent. Dat heb ik de hele avond een beetje volgehouden, maar ik heb uh, bij mijn tante nog uh, haar, haar nieuwe zoontje, de verkeerde naam, gegeven omdat hij ook een broertje had. En uh, die, die dacht ik dat het was, maar het was heel zinnant allemaal, daar komt het eigenlijk op neer. Maar heb je nog ruzie gemaakt met die oom uiteindelijk? Nou, die, die oom die is aangebracht en die was het toen nog niet, dus ik, ik denk dat het ook maar goed is. Ah, Oké, okay. maar dit was gewoon ook een verjaardagsavontuur. Uh, je... <laughs> Hoe reageerde ze? Wat was de reactie voor de volgende dag? Nou ja, de, de ruzie was dus eigenlijk vooral met het vriendinnetje wat ik toen had. Want ja. die, uh, die vond het echt absoluut niet leuk dat ze daar een beetje verloren rondliep. Terwijl ik er dus niet was, maar ondertussen eigenlijk wel was, want ik lag boven. En uh, de ruzie met haar die heeft uh, de volgende dag en de dagen daarna dag nog wel een beetje uh, voortgesleept eigenlijk. Wat een goed verhaal. Heb je ook zo'n goed verhaal? Bel dan naar 0800 1121 over verjaardagen, over je eigen verjaardag wat misschien helemaal uit de hand liep, of op een verjaardag waar je was en echt dacht van. Oh, mijn God, dat ik, dat ik hier ben en wat moet ik doen met mezelf? Of misschien dat je echt iemand hebt die je nooit meer in je huis wil zien op je verjaardag, omdat hij zich zo heeft misdragen. Laat het weten, 0800 1121. Of mailen, dat doe je naar nachtbrakers at dank Edwin, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. En een fijne nacht nog. Dankjewel, jij ook. Doeg. Frank van der Lende. Yes, goeienacht. Nachtbrakers dus. En het gaat over verjaardagen. Hoe, je die, hoe jij die viert. En um, wie je dan wel en niet uitnodigt. Het is, het is altijd zo gedoe. Eén keer in het jaar moet je je verjaardag organiseren. En dan, uh, ja, dan moet je daar zo over nadenken. Je hoorde trouwens de hoe met Who are you. Ik dacht een beetje een boel opschudden Zo'n vijf over half vier. Uh, Bob, nacht. Ja, goeienacht. Uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, het gaat over verjaardagen en... en... Ja, ja, jij, jij, jij wil wel je verjaardag vieren, maar je hebt eigenlijk geen geld om je verjaardag te vieren. Nou, ik heb nog wel geld, maar het loopt tegenwoordig tegen de bijstand aan. Oei, dus je moet een beetje op de, op de kleintjes letten. Nou, dat is niet zeer zo, maar kijk, er wordt hier altijd de hoge gitaar gespeeld en mijn broertje speelt ook gitaar. Maar de lage toon wordt vergeten. <laughs> ja. En dat is misschien een filosofische wijze, maar ik wil het dan even maar zo zeggen. Er zitten zat mensen hier. He, die misschien ook luisteren, He, die, die, die, die zeggen van, ja, wij willen graag wel uh, bierkoud staan en velden en een groot party en weet ik wat ze allemaal voor moois verzinnen. En dat, dat kan ik heel goed hoor, echt waar. Maar het is, ja, het, het is zo van, je moet ook het geld daarvoor hebben. Ja, maar weet je, ik heb daar eens even over nagedacht, want uh, ik, ik, uh, ik zag dat jij uh, in de uitzending kwam en toen dacht ik van, je kan ook tegen de mensen zeggen, want het verjaardag is natuurlijk vooral het samenzijn en het, eigenlijk het vieren van je leven, dat je weer een jaar ouder bent geworden. Is dat je vraagt aan de mensen, neem wat drank mee zelf. Dat je zelf gewoon een kratje bier koopt, maar dat je het voor de rest tegen iedereen zegt, neem zelf een drank mee en een hapje en een, en een drankje. En dan heb je het gewoon gezellig met elkaar, zonder dat je echt heel veel geld spendeert. Nee, maar, maar, kijk, het gaat mij niet om de drank, want ik heb in, in, in, in, de, in de verre tijd verleden wel eens een drankprobleem gehad. Ja. He? Dus dat is ook wel weer een probleem. Ja, maar dus als... drank kan ook uh, frisse fruitdrank zijn of, uh, of, of een colaatje. Nee, ik ik wil wel een biertje, hoor. daar gaat het niet om. Maar het punt is gewoon dat de, de, het wordt steeds smaller. Ja. De beurs wordt smaller. En het feit uh, dat, dat de... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, de de financieel was... Maar je krijgt steeds minder vrienden, want je krijgt geen werk. Oh. En dan zit je op een gegeven moment in een, in een situatie dat je heb je geen vrienden. Ja, vrienden, wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Ja, nou ja, als het goede vrienden zijn, dan komen ze. Ook al heb je geen werk, ook al heb je geen geld. Als het goede vrienden zijn, steunen ze je door dik en dun. Ja, maar ik heb bijna geen vrienden meer. Ik heb, ik heb mijn vader van 82 jaar. En, nou ja, dat is mijn beste vriend. Ja, maar die, die komt wel op je verjaardag nog? Ja, die komt wel, dan gaan we scrabbelen. Nee, dat is toch ook heerlijk? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Het hoeft, niet al, het hoeft niet altijd maar, maar groot te zijn. Dat doe ik niet met zo'n ding hoor, dat doe ik niet met zo'n uh, zo apparaat. Dat doen we gewoon normaal. Heel goed, niet met dat, met dat uh, woordfeut heette dat, hè? Ja, op dat iPhone. Was, die, die keer zitten mensen in de trein, die zitten alleen met z'n ding <laughs> aan, aan, aan de lijn. En wat, en wat drink je dan op je verjaardag? Oh, dan ga ik lekker bier drinken hoor. Oh, jawel. Ja, ja mag gewoon een beetje, toch? Ja, nee, tuurlijk. Kijk, nee, maar bedoel, kijk, ik mijn, dat, dat is mijn boodschap. Mensen kunnen alles, paardjes en toestammen. Maar ik geloof in werkelijkheid niet dat. God die mensen om je heen, er zijn maar een aantal mensen die echt diebaar voor je zijn. Ja. Dat geloof ik. En dat is mijn... En mijn vader is het meest wat dichtbij me staat. En komen er nog meer mensen? Of, of is het wel vooral je en, vader? Nou, ik heb een evangelist in, in, in Amsterdam. Misschien komt hij. Ja. Wanneer ben je jarig, Bob? 14 februari. Oh, op de, op de dag des liefdes? Ja, ja. ja, ja. Maar en, uh, ik, ik heb... Ik heb nog steeds geen vrouw, oh, nee. maar dat ik ook niet hoor. Ik ga daar niet ook niet, niet aan willen beginnen. <laughs> Oké, okay, maar heb je wel uh, nagedacht over je verjaardag half voor 14 februari of niet? Nou, ik, ik zie er altijd tegenop, eerlijk gezegd. Ja. Te en, waar, en waar zie je dan het meest tegenop? Nou, omdat ik, ik zou het je eerlijk zeggen. Weet je jongen, ik zou het je eerlijk zeggen. Weet je waarom? Al dat gedoe en dan gaan ze weer vragen heb je geen werk. Ik zeg, ja, ik ben, ik ben werkloos geworden, ik ben docent, ik geef natuurkunde, scheikunde, biologie. En, en, en ik ben 50 jaar en ze nemen me niet aan. En dan moet ik een hele verhaal van Rutte weer af Ja, je moet tot je 67 werken. En, en je krijgt geen baan, je krijgt verdomme helemaal geen baan meer. Nee, nee, nee. Ik, ik, mijn vader zit ook, uh, die is ook werkloos, hij is 58. En ja, die zit maar dat in is een ellende, man. heb heb ja. geen pensioen, opbouw niks. Daar kan ik wel feesten gaan organiseren, maar dadelijk is er geld op. Maar wat ik zei, uh, Bob, uh, je kan ook gewoon mensen vragen of ze zelf in drankjes meenemen, hè? Dus dan heb je gewoon, als je ja, vader gewoon een fles port meeneemt... dat zou graag willen, zou ik zijn. Kijk, van, ik heb er niet veel meer, hoor. <laughs> <laughs> Bob. Nee, jongens laten eerlijk zijn, maar ik bedoel, mensen kunnen allerlei mooie ideeën. Ja. Maar als je het hebt, en denk nou aan die mensen, want er zitten mensen hier te luisteren die ook taartje, in die shit zitten en weet ik het allemaal. En dan denk ik van mezelf, ja. Maar misschien is er verjaardag dan ook om even, even toch het leven te vieren. Want soms kan het inderdaad zwaar ja, zijn, maar om dan positief. even eruit te stappen. Hé, hey, je bent wel positief hoor, dat gaat niet ja. om. Dat is wel goed hoor. En ik ben ook positief hoor. Heel goed. Maar je moet ook te naar de neer zeggen zijn we vroeger. Hè? Ja, je moet realistisch blijven. ook. Nou, ik ga gewoon lekker potjes schrebben, joh. Huppakee, Weet je vader, leg een mooi woord, misschien iets met uh, taart ofzo, of uh, zo, of gefeliciteerd. Oh, dat zou veel. Dat met... zou veel punten zijn, zeg. Met... Klankglaasje, zuideros, en ik mijn biertje. <laughs> twee biertjes hebben wij al genoeg. Top op. Wij hoeven geen parties. Nee, wij nee, wij nee, nee. Gewoon schrebben. geen drugs. Wij hoeven niks. Pa. We hebben aan kleine dingen genoeg. is goed. Bob, dankjewel. Ik, ik, ik, ga zo, uh, ik ga nog even met Steven en Nola bellen. Ik ga eerst even naar mijn vrienden in de bar. Want elke week bespreken zij het onderwerp uh, ook van, van deze nacht. En dan zitten ze lekker met een biertje, net als Bob. Of met een schuderdans te kletsen over het onderwerp uh, van vannacht. En dat gaat, ja, het gaat over verjaardag vieren. Nou, ik heb wel dat met je verjaardag, dat je, ik werd toen dertig... En uh, dan uh, wilde ik zo'n heel groot 74, feest. 74 was het ongeveer. En uh, dat, je dan, dat je dan zit te bedenken, nou wie ga ik dan uitnodigen? En dan met familie is echt gedoe. Ja. Want wie, eigenlijk is er niemand van je familie waarvan je denkt, oh superleuk. Maar er is altijd wel zo'n tante die je dan moet uitnodigen. Maar als je die tante moet, dan moet je ook die andere tante. Dat vind ik altijd zo kut. Toen hebben we maar niemand uitgenodigd uiteindelijk. <lacht> ik vind sowieso familie altijd op verjaardagen. En heb ik nu heel erg dat ik gewoon denken, ja, waarom? Ja wel gewoon een feestje en ik zie ze wel weer een andere keer zondag bij oma of zo. Ja, ik, ik heb ik heb een beetje van die van die dubbele verjaardagen. Ik heb Want een van mijn vrienden, dat zijn de leuke feestjes. En dan kan je lekker naar de gets superleuk. En dan met mijn familie, dat is dan oh, zo'n zondagmiddag dat, dat mijn moeder zo'n pan soep heeft gemaakt. Maar dat ja. is dan een soort sponsorbijeenkomst. Ja, dat is ja, maar die, ik, ik ben ook nog niet op het punt dat ik denk. Dat hoeft niet meer. Maar want die mensen veel... komen echt met veel geld en dingen. <laughs> maar is dat dan echt ooms en en zo? Of alleen ja. maar vader, moeder? Nee, echt nee ooms en nee. tantes nog eens Nee, dan. echt ooms en tantes. Maar ik heb ook wel het gevoel dat die ooms en tantes meer komen voor mijn ouders. Zodat ze Duurlijk. dan weer met mijn ouders kunnen kletsen. Maar zo. weet je wat ik er altijd zo vind? Is dat dan volgens mij, wat je dan krijgt, is dat die mensen denken: Godverdomme moet ik weer naar Marcella, de verjaardag. En jij denkt: Godverdomme moet die tante weer uitnodigen. <laughs> Uiteindelijk zit iedereen daar met tegenzin. Dat idee ja, krijg ik er altijd een beetje van. Ja, echt nou, echt een zo heel zo Nederlands vond. vind ik dat. Ja, 1 april, jarig. wat aan de ene kant heel handig Aha. is. Het? Ja, precies. Ja, het zijn handige mensen die onthouden het makkelijk. Het maar het is, het is op een gegeven moment heel vermoeiend, inderdaad. Ja. Ik heb wel één verjaardag gehad. Dat was op een gegeven moment. Nou, die één verjaardag waren drie verjaardagen achter elkaar. Toen ook nog in het tijdperk dat ik wel omstanders uitnodigde. En dat was blijkbaar werd mijn verjaardag een soort algemene janksessie. sessie <laughs> Er was op een gegeven moment elke tante. In het ene jaar was er dan één tante. Toen was. Het is best een heftig verhaal. Maar die had haar dochter die ze had afgestaan. Zeg maar, want niet getrouwd in die tijd kon allemaal niet. Die was een paar dagen daarvoor. Had hij aangeklopt van. Hoi ik ben je dochter. Dus zij waren janken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het jaar daarop was er een of andere familiefeet. ruzie. Weet ik veel. Zaten er drie tanden naast elkaar te janken. En het derde jaar was er een only moest janken. Om God knows why. Al oh, je tanden werden redelijk nou, maar gestolen daar. toen dacht daar. ik echt. Ik, ik ben echt klaar met wie ik doe. Mijn ik viert gewoon niet meer. Er wordt alleen maar gejankt op mij. Oh yes een Ja. We kunnen weer janken. We sparen de ellende op tot 31 augustus, dat idee Dus Maar goed. Ik zat wel twee jaar geleden zat ik op mijn verjaardag in Cuba. En dan had ik heel goed bedacht: nou, cool, op reis zijn op je verjaardag. Alleen toen was, een paar weken daarvoor, mijn telefoon gejat. Toen ik al weg was. En mijn bank was, was ingeslikt. En op Cuba heb je geen internet. Dus ik, ik, niemand kon me bellen. Oh. Oh. Ik kon niks betalen. Oh. Ik kon geen rondje halen voor de mensen die ik niet kende. Ja. En, en, dus ja, ik ben jarig. Ik dacht altijd van, ik geef niks om verjaardag vieren, maar als je in je eentje op een berg staat, dan is het toch wel anders hoor. Dan ga je opeens wel heel veel waarde hechten aan zo'n dag. Ja, uh. dat snap ik. Ja, ik ben toch nog steeds wel zo'n beetje zo'n klein kind, die dan toch wel... Uh... Kadootje! Een soort excitant, maar ik kan niet slapen. Wat heb weer. jij voor mij gekocht? Het is zes uur s ochtends, wat heb je voor <laughs> me gekocht? <laughs> maar ik, ik, vind, ik vind verjaardagen wel altijd een gedoe. Mijn eigen verjaardag. Andermans verjaardag vind ik superleuk. Ja. word ik ook graag voor uitgenodigd. En ik ben er ook wel. Maar je eigen verjaardag... want dat is dus weer om even terug te komen. Wie zou je niet uitnodigen? Ik heb altijd de vraag, wie moet ik uitnodigen? Ja. denkt denk, ja, die is wel leuk, maar ik heb ook weer geen zin... dat er 30 man hier in mijn woonkamer ja. staat. Ja. Dus dan doe ik het meestal niet. Een vriend van me die gaf gisteren op Facebook... Uh, maakte hij een evenement aan voor zijn dus ja. verjaardagsfeestje. die vernodigde als een Facebook-vrienden uit. 450 facebook -finnen. En dan krijg je project, project X-achtige ja. toestanden van natuurlijk Wow, zoveel verhalen over verjaardag. <laughs> Beloof nog wat. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Nola, nacht. Je bent net jarig. Gefeliciteerd. Dank je wel. Oh. Ik ben nog steeds jarig inderdaad. Ja, want je bent om 12 uur 24 geworden. Ja, dat is waar. In theorie wel. Oh. Maar eigenlijk ben ik uh, vorige week, namelijk 7 december, ben ik ook al jarig geweest. Um, ja, dat dit moet je uitleggen. Hè? Dit begrijp je, ik niet. Ja, dat zijn twee huisartjes voor mij. Um, die hebben op Facebook mijn uh, geboortedatum veranderd, dus ook mijn verjaardag, um, naar 7 december. En zij dachten dat ik dat heel vreselijk zou vinden, omdat ik dan dus op de verkeerde dag uh, gefeliciteerd zou worden. Maar ik vond dit echter een ontzettend pretje, omdat ik nu twee keer jarig ben. Uh -huh. En eigenlijk ben ik gewoon niet twee keer, maar drie keer, vier keer, vijf keer jarig. Want Omdat ik morgen werk vind ik dat ik recht heb op de hele week jarigheid. Oh, je, bent, je houdt er echt van. Ik hou er dus helemaal niet van, van mijn verjaardag. Ik ben er helemaal van in. Ik, ben, ik, ik was donderdag jarig, ben ik ook 24 geworden. Wow, Dankjewel. Nog. Maar ik, oh, ik was echt de hele week in de stress ervan. En ook de avond zelf, wat ik vierde het gisteravond, vond ik allemaal maar niks. Hoe heb jij het gevierd? Ja. Nou, ik heb het gevierd. Ik heb, ik heb heel lang, dacht ik, ik ga niks doen. Want ik had er geen zin in. Voor het eerst dit jaar in mijn leven. Mm -hmm. Want vorige jaren was ik eigenlijk altijd al een jaar van tevoren aan het. een surprise party eigenlijk aan het eisen bij iedereen om me heen. Ja, ja. En die heb ik twee jaar geleden gekregen. Dus ik weet dat het nu geen zin heeft om het nu weer te eisen. Nee. Dus nu dacht ik, weet je wat, ik laat het maar. En toen dacht ik, twee weken van tevoren, dacht ik, nou weet je, ik ga toch iets vieren. En toen vond ik het inderdaad wel heel spannend. Of er dan wel mensen zouden komen. Maar hoe heb je het gevierd dan? Bij jou thuis of in een kroeg? In een kroeg. Oké. Okay. Ja, in de kroeg. En daar hebben we ook wat gegeten en gedronken. En dat was heel gezellig. En er waren godzijdank wel mensen. Ja. Maar wie heb je dan, want daar zat ik ook een beetje mee in mijn maag. Jij ja. waarschijnlijk ook. Wie nodig je uit? Nou, ik dacht eerst, ik ga in categorieën denken. Maar later dacht ik, weet je, het is jouw verjaardag, of mijn verjaardag in dit geval. G en je moet eigenlijk gewoon denk ik dan heel egoïstisch daarin nou, zijn en gewoon alle mensen die je aardig vindt uitnodigen. Maar ik dacht van als ik die ene collega uitnodig moet ik ook die andere, want dan gaat het op de redactie erover en dan... En als ik die vriend uitnodigt, die zit dan weer met hem op voetbal en dan hoort hij weer tijdens nee. het... Ik zat helemaal zo in paniek! Nee, maar moet je luisteren. Als jij jarig bent, dan ben jij de koning van de wereld. Dus dan mag je eigenlijk alles doen wat je wil. Ja, maar die... En niets kan jou kwalijk genomen worden op dat hey, moment. Nee, maar ik die neem... dat moet je toch doen... Die? ja, die zijn gek. <laughs> nee, maar daar heb je helemaal gelijk in, Nola. Die instelling had ik moeten hebben gisteravond. Dan had ja, ik echt zonde, een dom... Maar je, je kan je echt doortrekken, hè? Dat kan. Ja, ik zou het eigenlijk morgen ook nog vieren weer met, ja, met de opas en oma's. Want ja, moet, ja. die moeten ook nog aan de beurt komen. Maar mm. dan gaat, dat gaat niet door, want de helft is ziek van de, van de opas en de oma's... en, de, moed, en de, de tantes en de moeders en zo. Dus, oh, snert. Nee, maar dat vind ik eigenlijk niet heel erg. Want het was dus een domper gisteren. Ja, uh, het ik was dacht... een domper uiteindelijk ook. Ja, gisteren was een domper. Ja, ik heb het gewoon niet zo erg naar mijn zin gehad. Uh, er ja. waren niet genoeg mensen. Ja, wel, mensen er waren, waren niet leuk. Er waren dertig mensen in mijn huis of zo. Het was, het was, en Iedereen zei ook van, oh wat is het leuk. En Het waren allemaal vriendengroepen bij elkaar. Maar, uh, nou ja, dus daarom ben ik nu op, op zoek naar goede tips om een verjaardag voor volgend jaar goed te vieren. Ja, ik denk, ik denk dat je het niet in je huis moet hebben. Want dan ga jij een beetje zorgen dat jij hun moet vermaken. En zo moet het niet zijn op jouw verjaardag. Nee. Ik denk inderdaad dat je het buiten huis moet doen en dan... En dan maar niet te veel daar moet denken hoe zij het hebben, maar dat het gewoon gaat om dat jij een leuke avond hebt. Dat denk ik. Is het bij jou zo uit de hand gelopen, een verjaardag? Um, nou, toen ik 18 werd, toen had ik een verjaardag toen ik 16 werd. Toen heb ik namelijk um, heel veel gedronken. En toen heb ik, uh, ben ik uiteindelijk kotsend voor de discotheek beland, uh. waar ik niet eens binnen ben gekomen. Godzijdank, want anders ben ik binnen gaan kotsen. Was ik binnen gaan um, Dat was het eigenlijk. Maar dat is toen zo zonde. Wat zeg je? Was is zo zonde op je eigen verjaardag? Dat je zo je kruid verschiet. Nou, ik ben geëindigd zelfs op de wc. Dat mijn moeder mijn haar vasthield. En dat mijn vader de kraan van het bad aanzet, Zodat ik uh, vol kon kotsen. Oh, wat erg. Ja. Maar ja, toen mocht je natuurlijk wel officieel alles drinken op je 18e. Dus dat heb je ook ja, maar gedaan. Ja, precies. Zo, zo achterfaal. En ik had natuurlijk ook heel weinig gegeten. Ja. Alleen een taartje waarschijnlijk. Ja, zoiets. Ja. Oh, Lola. hey gefeliciteerd. Je bent nog, uh, nog wel een tijdje jarig. Nog 20 ja, uur ben je jarig. Nog. Ja, een week, maar officieel nog 20 uur. Ja, joh, een weekje. Oké. Okay. Ik zal op houden. Ik feliciteer je nogmaals en ik wens je een hele fijne verjaardagsweek. Ik wens jou ook nog een verjaard... fijne verjaardagsweek. Ja, dankjewel. <laughs> Gefeliciteerd. Doeg. <laughs> Doe. Steven, goeienacht. Een goede nacht. Het gaat, uh, het gaat over verjaardagen, hoe je het het best kan vieren, hoe jij het viert... en, uh, en of je tips hebt aan uh, mij en de luisteraar uh, hoe zij het het best kunnen vieren. En uh, jij belde naar 0800-1121 en jij viert je verjaardag op een bijzondere manier altijd. Ja, nou, het is zo gegroeid. Het is niet bijzonder. Nou, voor mij is het niet meer bijzonder, maar het is wel heel leuk. Leg eens uit wat je doet. Ik, ik, ik, ik zeil op, op de Bruine Vloot, heet dat. En dat is op het IJsselmeer en uh, naar de Wadden toe. Waar toevallig nu die net, helaas, die walvis gestroomd uh, gestrand is. Ja, ja. Uh, maar dan rondom mijn verjaardag, de 25e, uh, daar varen we met klanten. En dan uh, ga ik op het Markenmeer ga ik naar een eiland toe, maak een groot kampvuur en dan komen al mijn collega's en vrienden komen langs. Oh, met leuk. ook hun boten. Heerlijk. En dan is het echt, het uh, is, uh, is ook onderweg naar Koningendag natuurlijk. Dus dan gaan we, trekken we allemaal naar Amsterdam toe. Want ja. we varen meestal met Duitse klanten, dus dan, sowieso heb ik al 25 man aan boord. Ja. Ja, dus dat is sowieso al een feestje. En dan komen er een uh, stuk of 7, 8 schepen daar. Dus dan uh, hebben wow, we... maar dat denk, zijn superveel mensen! Hebben we hebben gewoon sowieso al 150 uh, à 200 man. De hele nacht zijn we aan het feesten. Maar die zijn dan niet alleen maar voor jouw verjaardag, toch? Die zijn niet alleen voor mijn verjaardag. De, maar de boten die langskomen, die zijn wel voor mijn verjaardag. Oké, okay, maar hoeveel zitten daar dan klanten op en hoeveel zitten daar dan vrienden op? Nou, uh, de vrienden die komen met de klein komen ze heen en weer. Oké. Okay. Want je viert het op een eiland, het, het eilandje Pampus, hè? Nee, nee, het is, het is boven Pampus, want Pampus mag je niet liggen. Okay. Maar het is een eilandje boven Pampus en dan, uh, dan, dat, dat, dat regelen we allemaal wel. En dan heb je een grote barbecue? Een hele grote barbecue, een heel groot vuur en uh, het is een beetje rijgoordachtig. Ik weet niet of je Ruigwoord Ja, vindt. een beetje hippie, een beetje hippie slash kraken nee, het is gewoon vooral ja, vrijheid. Ja, de leeftijd ook een beetje en dan... Uh, dus, uh, dus er wordt gedicht, er wordt muziek gemaakt en alles komt eraan. En dat eiland is op dat moment, die 25e is van mij. 25 april is hij helemaal van steven. En je, wordt, en je wordt bijna 50 toch? Nou ja, ja. ja. Nee, ik zit er tegenaan te hikken. Hoe ga je dat vieren? Hoe ik dat ga vieren. Op dezelfde manier, of ga je het nog specialer doen, omdat je, ja, 50 jaar is natuurlijk niet zomaar iets. En nou, ik, ik ga het op deze manier vieren en dat is dat ik uh, in dit geval ga ik mijn bed voorraden met alle mijn vrienden en kennissen en dan uh, ga ik daar de middel van geven. Mooi. Fijn. En, dat, uh, en dan ga ik naar uh, Ibiza. Zo, dan ga je het wel echt heel goed vieren. En dat, is, uh, dat is dan, uh, maar ja, dat is, dan wordt mijn verjaardag wordt wel wat later gevierd. Maar wat ga je dan op, op Ibiza doen? Eh, vijftig. Oké. Maar met je nee, vrienden maar dat toch? Is, dat, is, dat, is, dat is een ander verhaal. Het is gelukkig nog niet dit jaar, dat is volgend jaar. Ah, oh, dan ben je pas 50. Dan word ik 50. Ah, oh, dan hoef je er nog niet over na te denken. Maar, en heel één, één vraag, want ik, ik zit ook altijd met het uitnodigen in mijn maag. Hoe nodig jij je vrienden uit? Waar selecteer jij ze op? Nou, het is zo gegroeid, dus ik hoef ze niet uit te nodigen. Hoe bedoel je het? het is voor dus de 25e dat eiland, mijn verjaardag. En zij komen? En dan komt er altijd. Zonder te overleggen, te uitnodigingen te sturen? Ja. Ja. hebben wow. echt goed voor elkaar het is, uh, Steven. Het is, het, is raar, het is raar, maar waar. Ja, heerlijk. En hoe we dat doen, ja, de, meeste, de, meeste, de meeste boten hebben wel een trap aan boord. En. Nou ja, dat regelt zich zelf, vanzelf allemaal. Als ja. je gewoon maar genoeg in zelf een huis hebt om het feest aan de gang te houden, dan ja. kan je het ook uitzien. En volgens mij heb je dat wel, want je bent nu ook nog lekker uh, spraakzaam. Bijna vier uur? Ja, ja, nou, ik, kom, uh, ik, ik heb net gevaren. Ik kom met, met mijn boot in Amsterdam, dus vandaar dat ik naar je programma luister. Heel goed. Blijf lekker luisteren. Tot, tot, tot vijf uur zit ik, ik vind, het, uur. vind Ik vind, ik, vind ik het heel leuk. Uh, Top. Ja, dus... Dank je wel. Al oh, die complimentjes. Omdat ik jarig ben is dit, denk ik, hè? Althans, ja, jarig was. Ja, dat Ja, dank ja, en, en, en wees nooit bang dat er niemand komt, want er komt altijd wel al iemand. Ja, nee, maar daar was ik ook niet bang Het was meer gewoon van... Ah, en ik maakte me te uh, druk. Je, je viert je verjaardag uh, voor andere mensen, niet voor jezelf. Nee, maar dat. Ja, maar nee, ja, dus niet. Nola, die ik toen net hij voor de had, die zei van ja, jij bent de Koning te Rijk. Je viert het voor jezelf. Nee, maar. Ja, ik zat dus te veel in, in die mindset wat jij ook zegt. Dat ik vier het voor anderen. Die moeten het leuk hebben. Want ze, ze komen voor mij hier naartoe. Maar zij zegt ja, van... Ja, ja. en dat is, uh, dat, dat, dat is in principe ook het feit. Ik bedoel, uh, je bent toch alleen maar bezig met drankjes inschenken en het regelen en weet ik wat dan maar niet. En de dag erna dan vier je je verjaardag. En hoe doe je dat dan? Dan ga je gewoon rustig uh, uit eten of zo? Omdat iedereen tevreden is. En dat is je verjaardagsgedootje. Oh, omdat jij iedereen... Oeh, dat is ook wel een mooie gedachtegang Omdat jij een leuke avond hebt verzorgd. Ja, en iedereen is helemaal blij en je ziet mensen verliefd worden... en mensen die elkaar nog nooit ontmoeten hebben en die... Nou, hé, hey, dat is je verjaardag gedaan. Ja, want dat was wel mooi om te zien inderdaad. Mensen uit verschillende vriendengroepen gingen met elkaar praten. Ja. En dan dacht ik wel van... Wow. Ook, je moet je ook geen zorgen maken van wie moet ik uitnodigen en wie niet. Ik bedoel, ik nodig iedereen uit. Het maakt niet uit. Hé, hey, maar kijk, jij doet het op een eiland in het, in het, in het, in het IJsselmeer... Ja, en ik het doe het bij dan mijn dan thuis. Moet lopen dan. Toch? Maar je, je moet je nooit zorgen maken over, over wie ik wel uitnodig en wie je niet uitnodigt. Ik bedoel, uh, ik nodig altijd, of tenminste, ik nodig de altijd mensen uit die, uh, ja, van verschillende dingen. En die mensen die in elkaar konden uitstaan. En die aan het einde van de avond, jongen, waren ze lekker vrienden. met elkaar aan het lachen. Ja, te gek. 25 april, Steven, dan ga je het weer vieren op een eiland. Een grote barbecue ja, en... met wel 150 mensen. Te gek. Ja, en daarna gewoon, oh, godverdomme, nog een keertje Koningendag, hè? Ja, het is ah, echt dus een topweek voor jou. Ja, succes met je programma. Yes, dankjewel, Steven. Fijne nacht. Oké, okay. Groetjes. Dit uh, zijn de helden van Fleetwood Mac. Te gek ook. Oh. We zijn uh, ook eigenlijk jarig, deze band. Ze bestaan binnenkort 35 jaar. En dan, uh, dan uh, mag de vlag uit. Want ze gaan dit uh, jubileum vieren... met een vernieuwde uitvoering van The uh, Rumors. Dat is echt een, uh, hun mega-album... waar ze echt heel veel succes mee hebben gehad. Maar ook deze op stond. Second Hand News. Maar ook bijvoorbeeld uh, Go Your Own Way... en uh, You Make Loving Fun. In 1977 kwam die uit. En uh, Fleetwood Mac gaat dus opnieuw Rumors uitbrengen. Omdat ze ja, 35 jaar bestaan. 35 jarig. Uh, ja, samen met elkaar. Plus, ja, dat vind ik ook te gek, ze gaan dus weer optreden. Ah, 2013 gaan ze weer toeren, ook in Europa. Dus ik hoop dat ze langskomen. Ik koop een kaartje. Het gaat over verjaardagen. Uh, tips, hoe vier jij je verjaardag? Hoe, kan, uh, hoe, hoe doe je het met uitnodigen, bijvoorbeeld? Laat het me weten. 0800 1121. Zometeen uh, heb ik ook nog een reportage van een meisje die was op 12 december 2012. Werd ze 12? Nou, zoveel toeval, deze week allemaal. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. De N.